Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Almere is ze aangehouden die met hen samenwerkte. Ze zouden alle vijf betrokken zijn bij cocaïnesmokkel. De politieactie houdt verband met een onderzoek dat loopt sinds januari. Toen meldde een vrachtwagenchauffeur zich bij de Marsechaussee in Hoek van Holland. Omdat hij bang was dat er drugs waren verstopt in zijn wagen toen hij met de veerboot op weg was naar Engeland. De Open Society Foundation van de Hongaarse-Amerikaanse filantroop George Soros verplaatst zijn Hongaarse vestiging van Budapest naar Berlijn. Als reden noemt de stichting de toenemende politieke en juridische onderdrukking in het land... Volgens de Open Society Foundation besmeurt de regering van premier Orbán de goede naam van de stichting. Ook zou Orbán de burgerrechten in het land onderdrukken voor eigen gewin. De stichting is wel van plan om zich na de verhuizing naar Berlijn in te blijven zetten voor organisaties die in Hongarije opkomen voor burgerrechten, persvrijheid en goed onderwijs. De Russische president Poetin opent vandaag de omstreden brug die de Krim met de rest van Rusland verbindt, wel de Russische media. Het bouwwerk van 13 kilometer ligt internationaal gevoelig omdat de Krim in 2014 werd geannexeerd door Rusland. Mo Moskou had er geen vertrouwen in dat Oekraïne de belangen van Rusland zou blijven respecteren na de verdrijving van de pro-Russische leider Yanukovych. Een doek van de Italiaanse schilder Modigliani heeft op een veiling in New York iets meer dan 157 miljoen dollar opgebracht. Het gaat om het schilderij Nu Couché, liggend naakt. Het is op drie na de hoogste prijs die ooit op een veiling voor een kunstwerk is betaald. Het schilderij waar het hoogste bedrag ooit voor is betaald is Salvator Mundi van Leonardo da Vinci. Dat werd vorig jaar voor ruim 450 miljoen dollar verkocht. Het weer, het is vrij zonnig vandaag... maar later trekt er meer bewolking over... vooral in het oosten en zuidoosten. Morgen draait de wind naar het noorden... waardoor het een stuk koeler wordt... en ook is er dan kans op buien. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Zet je radio in het zand. Zandvoort. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort too Toen dit een uh, redelijk groot hit was in Nederland voor uh, de Ierse Saranel Horn, Je hoorde met Andalus uh, zo aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag.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 I'm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 I'm going down, down I will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 TV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 En met die temperatuur van vandaag, een graadje of 2,23. Zou ik zeggen: van laat die barbecue maar komen. Pret sigaretje erbij en dat komt heel goed met de reggae en muziek. Pieter Tas en Johnny B. Koets. Straks meer info bij CFM op de zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag. Albertje en ik zijn er tot aan 5 uur vanmiddag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 het blijft gewoon lekkere make-doel muziek, hè. Yo, de Strip Down, de single van Lion Pain. Ja, het is vandaag een beetje een dagje, zo bij Soul op zaterdag. Straks na drie uur gaan we uiteraard voor je volgende kwalificatie van de Formule 1 race van morgen. En dan gaan we de verrichtingen van Max uitgericht.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 Van Frankie Valli en The Forces hoor je met Oh What a Night. Jij ja, even wat frans taligs nu.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 I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the road Let's make.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 uit de hitlijsten van dit moment. Je hoort Sia en de Dusk Till Dawn. Ja, ze dadelijk uur 2 van Salvoort op zaterdag. heel in het teken van sport. We volgen onder meer de kwalificatie van de Formule 1 race in Spanje. Je weet wel, twee jaar geleden won Max Verstappen de race in Spanje. En we zijn uiteraard bij de voetbalwedstrijd aanwezig van vanmiddag. SC Salvoort tegen United Davo. Daarvoor gaan we straks schakelen met Joop op Duintjesveld maar ik nog even een paar platen tot het nieuws en weer van drie uur. Deze reed, samen met Terence Strand Derby, hebben we al een hele tijd niet meer voor je gedraaid. Dus de zaterdagmiddag, zo vlak voor moederdag, die uh, kwam er uh, mooi vooruit. Joh, de, de single uh, Delicates. Ja, vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zonvoort uh, was hij uh, aanwezig, uh, meneer Hilbers. Want uh, ja, de vismaaltijd van uh, Hilbers gaat er weer aankomen. Dat is ter nagedachtenis, uiteraard, aan zijn overleden vader.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 Gaan we op naar het nieuws en uh, weer van uh, drie uur en zijn dus we er nog uh, twee uur lang met Sanvoet op zaterdag is Jellybean.